Roman van Goud Een voorspelling zes delen van Nick Funke Bordenwijk naar de roman van Victor Kenning. Regie Hero Muller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 Zo was het, hè, Karmot? Ja. Ik heb een afkeer van tijd verspillen, want iemand is er altijd de dupe van. Nou, maak me maar wakker als we de zijn hoor. Denk je heus dat je slapen ja, kunt? Let maar eens op. Dan zullen we zullen zo dadelijk pret hebben met hem, meneer. Reken maar. De moeite waard om nog even te wachten. Is hij werkelijk in slaap gevallen, meneer? Ik geloof erachter van wel. Tenzij hij doet alsof. En jammer dat we hem nou alweer wakker moeten maken. Ja.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 Zie je dat wassen beeld in die hoek? Dat ding daar zonder hoofd? Ja. En als het af is, zal jij het zijn. We zullen die pop het pak aandoen dat jij nu draagt. Dus uh, klik je maar uit. Tja. De regering kan grote macht hebben. Daar kan ik over meepraten, omdat ik over een paar nagenoeg alles te zeggen. En verder heb ik nog twee mensen van Interpol in mijn dienst. Apropos, vanaf dit moment ben jij niet meer in mijn dienst...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 En dat hier is met metaaldraad versterkt. Klaar, Kermoot? Uh, jawel, meneer. Dan gaan we maar. We gaan zeker in uh, dat bootje daar. Goed geraden. Instappen maar.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 Ik heb mijn post verstandig gestuurd. Ja. Ik nog even vol, lievertje. tot ik je heb bevrijd. Ik, ik zou bijna bang voor je worden, dat het mis tussen je tanden, Zo, snoer doorsnijden. En dan ga jij gezellig met Panda mee.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 We zullen even de banden van meneer O'Dowda's wagen onklaar maken. Heeft u tegen de meneer O'Dowda en meneer Keurmoot iets losgelaten, meneer Kater? Nee, Nagib. Maar het had niet veel langer moeten duren of ik had wel wat gezegd. Ik wist niet dat het water zo koud kon zijn. Hm, het is anders wel gezond.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 Hij is gevaarlijk. En wat u van hem wilt hebben, krijgt u toch niet. Nou, smeer hem voor het verdwijnen. En toch raad ik u aan daar niet naar binnen te gaan. Ja, laat dat dan maar naar mij over. Ben je er nog, kaver? Ja, licht. Maar ik ga je minstens vijfduizend pond aftroggelen. En waarom was ik vragen? Ma? Omdat ik iets te verkopen heb voor dat bedrag. Mijn honorarium is hier natuurlijk niet, bij inbegrepen. En wat heb je mij dan te verkopen, mannetje? Nou... Probeer me niet wijs te maken dat je dat pakje uit Evian hebt laten ophalen... ...en dat je het in de safe hebt gelegd zonder de inhoud te inspecteren. Uh, uh, allicht, allicht heb ik dat pakje geïnspecteerd. <laughs> Die leugen gaat je niet al te best af, Odaudah. Dacht je nou heus dat ik zo stom zou zijn om risico's te lopen... ...als ik met lieden te maken krijg zoals jij, Nagyp en Interpol? Dat pakje uit Evian was nep. Dat heb ik naar Evian gestuurd voor het geval dat er iets met mij mis zou gaan... ...wat bijna is gebeurd. En dan nou moet je goed naar mij luisteren, Odaudah...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 Ja, er is een soort samenwerking tussen ons tot stand gekomen. Financieel en ook nog op een ander gebied. Nou, vooruit. Ga het pakje halen dat je uit het postkantoor hebt gehaald. Kermoot. Ja? Ga het halen en geef mij dat pistool. Heb je hier al de hele middag zo kan je zitten drinken, Oda? Nou Daar je niks aan. Je ja, had grof geld kunnen verdienen als je het aan Nagyp had verkocht. Zeker. Of aan Interpol. ja.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 Nou, hier is het, meneer. Senuachtig, Kavond. Ja, je doet nog wel zo opgewekt. Maar in werkelijkheid staat het zweetje in je handen. <grijgelt> jij zit in de ratzo, daar, -da, niet ik. Je weet dondersgoed dat je te slimmer af geweest en dat is niet zo prettig voor je. Nou, oh, vooruit. Maak het pakje open. Ik wil je gezicht wel eens zien. jij het pistool, Kavond? En hou hem onder schot... Ah. Zo, Keurmoot. Nou zijn jullie tenminste ongevaarlijk. Hoe kom jij aan dat pistool, vuile schoft? Dat heb ik zojuist van Keurmoot afgepakt. Nee, dat, dat andere? Dat heb ik in mijn schoenen binnengesmokkeld. gesmokkeld. Beloord, dat Blijf je dat... waar je bent. Ga zitten. Nou zou ik jou eens iets vertellen, Oudouda. Je had gelijk. Het was bravoer. Dit is wel het echte pakje in het filmpje en de band. Puur dynamiet. Hoe voel je je nou, koning Oudouda? Nou zijn de rollen omgekeerd. Ja, Schelden helpt niks. En voor ik wegga zal ik je nog iets vertellen. Ik geef dit pakje aan Naguib in ruil voor Julia. En dat betekent dat jij nooit een vinger in de pap van Gomwalla zult krijgen. Dat betekent ook dat ik geen cent van jou zal ontvangen... maar dat heb ik er graag voor over. Alleen al om het genoegen jou zo te zien zitten. Gereduceerd tot helemaal niks. Tot een vod... Ik zal jou wel krijgen, cave. Oh, nee. En dat zou je niet eens meer willen. Jij wilt mij zo gauw mogelijk vergeten. Donderop, op, verdomme. Dat zal ik graag doen, ja. Waarom gaan die deuren niet open als ik op dit knopje druk, O'Dowda? Veel plezier daarbinnen, vuile schopten. Deurnvoort! Wat heeft Deurnvoort gedaan? De zekering daar gaat natuurlijk. Die deuren zijn van staalkaver. Je kunt er niet uit. Jullie blijven waar je bent. Verroei je niet. Ik ga op onderzoek uit.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 Nou zing je een toontje lager, hè? Nou je met z'n drie opgesloten zitten. En toch zal ik jou krijgen, kereltje. Wat is het maximum? Nou, hij kan tot 95 oplopen. Ja, in de laatste paar minuten is hij van 70 naar 80 gegaan. Ja, nou Dat heeft Duinvoort natuurlijk gedaan. Om ons te pesten kan hij niks anders bedenken... dan de temperatuur op te laten lopen. Kinderaardig <laughs> ventje die Duinvoort. Als hij nou ja, ook... Oh, had... herinner jij je nog de eerste keer dat ik in deze zaal was...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 Krijgen we lucht? Buitenlucht helpt niet. Die bom die zit vast aan een pet die de temperatuur aangeeft. Uh, laten we dan alle roosters lostrekken en de, de radiatoren even voor één afsluiten. Nee, maar er zijn hier twee dozijnen. We hebben geen schroevendraaier. Het enige wat we kunnen doen is het rooster vinden waarmee is geknoeid. En dan kunnen we dat misschien lostrekken. Uh, we moeten ze allemaal lostrekken. Maar wat moeten we in godsdag doen? Oh, we moeten een barricade maken en daarachter dekking zoeken. Stapel die poppen op elkaar. Kom hier, kom. Kom ja. ja, Help hem met dit rooster. Ja, het gaat alleen aan deze kant en eindje open. Wacht, ben je? Ik kan hem met mijn hand net bij. Ja. Nee, nee, hij is niks. Volgende rooster. Nee, nou, dit is hier. Nee, dit is al bijna 85 graden. Deze nou ga schijf met die roosters, kom hier achter die barricade. Kamer, kom hier. Nee, hier helpen. Hier, hier onder dit kleed is nog een rooster. Ja, ja. Hier, dat is het. Hier kijk, is die schroeven. Dat is ze aangeweest. Hier moet de bom onder zitten. Dat nee, kan niet anders. Uit. U komt hier achter die barricade liggen. Moet er een vinden. Schiet op, Carlos! Ja, ja, ik wacht niet langer. Zo dadelijk gaat hij af. Achter deze stapel bobbel lig je tenminste nog. Ja.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 Hierom.